nadat Noord-Korea had beloofd een belangrijke testlocatie... voor raketten te sluiten. Pompeo heeft de Noord-Koreaanse delegatie... volgende week in New York uitgenodigd. Glennis Grace heeft de finale van America's Got Talent niet gewonnen. De Nederlandse zangeres eindigde buiten de top 5 van de 10 finalisten. Illusionist Shin Lim kreeg de meeste stemmen van het Amerikaanse publiek. Hij krijgt een miljoen dollar en een optreden in Las Vegas. Bij een autoongeluk in Assen zijn twee mensen om het leven gekomen. Drie inzittenden raakten zwaar gewond. Een auto botste door nog onbekende oorzaken tegen een bom. De politie mag weggebruikers die keer op keer worden betrapt... op hufterig gedrag gericht volgen, dat oordeelt de rechtbank in Utrecht. Een man van 21 uit Leusden met een flink dossier aan verkeersovertredingen... werd om die reden extra in de gaten gehouden. Dat leidde gisteren tot een nieuwe veroordeling. Volgens de rechter valt de actie binnen de politiewet. Ajax heeft de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK Athene ruim gewonnen. In Amsterdam werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Thalia Vigo van de Beek en opnieuw Talia Vigo waren de doelpuntenmakers. Het weer vanochtend zwakt de stevige zuidwestenwind wat af. Verder vandaag landinwaarts vrij zonnig. In het noorden en westen meer wolken. Door 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Morgen eerst regen en dan wordt het hoogheid 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Want de koffie is klaar. Zoals ik al zei, gastpresentator is Roy van Dongen. En de presentator die het voor altijd doet is Irene de Jaar. Nou, niet altijd, maar wel vaak. Maar daarom is het ook leuk dat je erbij komt. We beginnen zo meteen met Toos Bergen. Die zit al voor ons. We gaan praten over classic concerts met de laureaten van het Prinses Christina Concours.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 Amateurs die. Uh, maar wij luisteren wel altijd eerst of het ja, wel. door de beugel genoeg lacht is. Ja. <laughs> Ik heb het Precies Christina Concours in Utrecht wel eens bijgewoond. En dan betaal je echt een veelvoud van dit bedrag. Dus voor vijf euro zit je echt op de eerste rand van een fantastisch concert. Klopt ook, het is ook niks. Wat kun je vertellen over de mensen die nou, komen? Nou, we hebben een, uh, een pianist, Maxime Heijermink...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 Echt een classic concertsprogramma. Uh, ja. ja. hoe, hoe, hoe werkt dat? Ik bedoel, jullie, jullie doen dit al tien jaar, <coughs> tenminste, ze komen al heel lang uh, bij jullie. Ja. Um, met wie onderhandelen jullie dan? Met de organisatie zelf. zelf. Ja.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 He, dus zoals die uh, stijler, die komt dan met die marimba. Ja, dan komt zijn vader komt met het busje. En dan ja, moet dat ding uitgeladen dan worden. Maar dus in de trein meenemen. Nee, <laughs> het, is, het is geen fluit of een blokfluit die je in, uh, die nee, je, in nee, je, dat, je koffertje mee kan nemen in de trein. Is dat lastig, ja. Dus ja. soms komen ze dan ook met hun ouders. En uh, ja, soms komen op hun oma mee. Want die vinden dat natuurlijk ook... Uh, hè, uh, ja, het is nog in het begin van hun carrière. Dus die komen dan nog wel meeluisteren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 Dus dat zijn de vijf, dat uh, is ook nog koper. Voor, voor ieder wat wil. Uh. En we kunnen in jullie geval best doen alsof jullie 18 zijn. Want als ik zei tussen de vijf en 18, maar jullie kunnen vast wel doorgaan voor 18. Dus uh, ik zou zeggen, kom lekker. <lacht> we mogen ja. we doen aan de open dag. Nou, ik is, weet niet of gaan dat. Ik weet niet dat. Paddenkoeken bakken. Lijkt ja. me dat goed? Ja, ja. Ja, dat lijkt me inderdaad de enige optie nog uh, die er uh, voor ons uh, staat. Ja, ik zie jullie ook wel dat klimperkoer lopen hoor. Ja. Ja. Zet <lacht> maar eens dezelfde tijd neer. Ja. Maar goed, de, uh, wordt er op scholen ook. Uh,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 Als een keer naar een volgende groep gaat, dus van de welpen naar de scouts, nou, dan blijft er zo'n uniform over. Want die kleur die wisselt elke keer. En ja. nou, dan zeggen we ook vaak, van: oh, geef die even aan hem of verkoop hem door voor een wat lager bedrag dan dat het uh, in ja. de winkel kost. Nou ja. dus zo, dus dat... zo doe je alles een beetje om die kosten te rekenen. Leren sociaal te zijn is ook heel Precies. belangrijk bij de scouting. Precies. Uh, Precies. Uh, ja, dan, ja, dat mogen duidelijk zijn. Uh. Nou, Ik vind het heel fijn dat het uh, zo hard groeit, want het is een tijdje wel anders geweest met uh, scouting. Uh, heb ik ja, we gaan ook een beetje in golfbeweging. Ja. Hoor. Dat, dat merk je in Zandvoort ook dat we uh, twee scoutingverenigingen dus dat je altijd... Uh,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 Nou, pracht... Maar er hangen allemaal bordjes om je vandaag te wijzen Een prachtige plek, dus ook zonder richtingsgevoel Zeker. kun je daar vandaag komen. Uh, ook als je geen richtingsgevoel, geen, uh, geen tochttechnieken meer, dan kun je anders nog uh, gewoon komen. Perfect, mooi. Nou, uh, Martijn, uh, ik wens je hartstikke fijne dag. Het weer, het, gaat weer het weer werkt ja, hartstikke beter. Superweer, ja. het is niet te warm, het is niet nee. te koud, het is in ieder geval droog, hè, Want is dat is altijd ja. belangrijk. Nog even één keer helemaal duidelijk. Het is dus bij de scouting, je gaat bij scouting de Buffalo's richting de golfbaan, ja. langs de school.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 de, de Duinroos en de Nicolaas en de school oh, heet zitten. heet de golf? Ja, dat heet de golf. Ja, is ook nou, hebben we nog dan... even verduidelijkt, bij de school en waar het C.E.G. ook uh, zit. Ja, en dan ga je iets verder richting de korverhaal en dan gaat onder naar links. Aan de... precies, nou. Nu kunt u het helemaal niet meer missen, dus dat betekent dat het heel druk gaat worden vanmiddag. Iedereen moet gewoon daar naartoe ja. naar gaan. Heel veel plezier vandaag en uh, je, ja, dat uh, gaat uh, zeker tot een volgende keer. En wij gaan luisteren naar muziek. En hebben we de muziek van... Jazeker, we gaan luisteren naar John Fogerty met Bad Moon Rising.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 Oh fijn, dus nou, heel zandwoord kan komen kijken hoe dat is. Uh... Nou, ik hoop niet heel zandvoort, het <coughs> wordt wel erg druk. Nou, er mogen ja. heel veel mensen komen kijken. Ja, het is, is open is... en er is op het strand natuurlijk altijd ruimtes genoeg. Daarom dus ja. genoeg te doen uh, en dan ja. genoeg afwisseling. Ja. Um...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 Ik, ik zie hier trouwens, ik, ik zit stiekem even te kijken ondertussen op uh, internet. Want ja, moderne techniek staat hier niets. Ja. Ik zie hier een, een kleine jonge man. Ook een, een heerlijke kleine hippie van een jaar of zeven. die. een auto-motorbike. <laughs> ja, met een auto-motorbike. Fantastisch. Ja, het is echt, uh, ja, er komen gezinnen, er komen liefhebbers, uh, sporters, surfers.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 En, en parkeren is dat. Nou ja, de meeste mensen komen op de motor. Dus die kunnen hun motor altijd overal kwijt. Nou ja, officieel deel. mag dat ja. natuurlijk niet. Hè, want uh, vorig jaar gingen ze parkeren ook op de boulevard. Daar wordt de politie wel strenger op. Want je mag daar natuurlijk niet parkeren. Dus we hebben ook bij het circuit speciale motorparkeerplaats. Dus mocht je komen kijken op de motor, rij dan naar het circuit. Parkeerplaats B. Ja, het is echt een klein uh, stukje lopen ja, van het, is twee het circuit. twee minuten. Ja, en daar staat hij veilig, zit bewaking bij. Dus uh, wij adviseren we iedereen daar ook heen. Op de boulevard mag het niet sturen de mensen ook weg? We hebben verkeersregelaars ja. staan. Nou, dat vind ik en, heel goed. Uh, gaan maar naar het circuit? In de auto's kunnen wij parkeren, BC, net een stukje verder op het circuit staan. Ja, en anders kom gewoon heerlijk met de trein of met de bus. Die stopt ook vlakbij. Dat ja. is net zo makkelijk. En dan kun je ook genieten van de barbecue, kun je nog een ja. drankje drinken en kun ja, je daarna ja, naar ja, weer lekker. Ja, met, naar huis. Met, met alle respect, Roy, maar ik denk toch dat als je een motor hebt, kom, Nee, die mensen met de motor niet. Die komen gewoon op die motor, weet je? Dat is de ja, hoort kaartje, erbij. Ja, die, die, die komen op de motor. Ja, bezoekers zijn natuurlijk vaak zijn de bezoekers natuurlijk ook bikers. Nou, ja, ik kom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 En, en heb, je een een... Wetsuit, uh, heb je dan een wetsoet uh, uh, klaar liggen voor de mensen die het willen komen proberen? Ja, iets kunnen ze bij ons ja, ja, we hebben wetsoets zat. Okay. <laughs> voor Kom, iedereen. Komt er nog een bekende server langs?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 wij moeten denk ik even de rollen gaan verdelen. Ja. Want uh, wij hebben ja. alles beloofd om naartoe te gaan. En uh, zoals ik al zei, ik heb mijn fans al klaarstaan. Dus ik, ja. uh, ik ga dit. kant ja, op. het concert duurt uh, tot vijf school. uur. Dus als we om vijf uur uh, op ons fietsje springen richting het strand. Dan kunnen we van, net de finale meemaken. En uh, natuurlijk nog even het stukje op het circuit meemaken. Uh, ja, en we mee moeten maken. er even de wetsoeten in natuurlijk. Ja, dat, uh, dat ga ik niet meer redden dit, uh, okay. dit leven. Zeg maar. <laughs> dat is klaar voor mij. Maar dat geeft niet. Nou, ik wens je heel veel succes morgen. Ben je nog iets kwijt of zeg je van nou, ik heb denk ik alles wel gezegd wat ik zeggen wil? Ik zou zeggen gewoon kom kijken. Kom in ieder geval even kijken. Ja, leuk. Ja, ja, absoluut. Goed, dankjewel. Wij, ja, super. We gaan kijken of dat we nog een klein stukje van de agenda kunnen doen. Daar kunnen we vast een beetje mee beginnen, want we hebben nog een klein beetje tijd over.